1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Londen is de openingsceremonie van de Olympische Spelen bijna afgelopen. Sporters liepen per land het stadion binnen om hun ploeg te presenteren. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen droeg de Nederlandse vlag. Prins Willem-Alexander, Prins Maxima en premier Rutte zaten in het stadion... en zwaaiden naar de Nederlandse sporters. De openingsceremonie begon de afgelopen avond met een overzicht... van het leven in Groot-Brittannië van de 17e eeuw tot nu...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, inmiddels al na ene, maar we gaan gewoon door. Totdat uh, het echte vuurwerk er is. Nou, dat is ongeveer nu. Tom en Ed. Ja, het ja, is, is uh, ongelooflijk. Het stadion is helemaal in uh, vuur en vlam nu. Met heel veel vuurwerk. En de Arctic Monkeys, die nu een uh, live nummer tegen horen brengen... Het stadion ook met de ledverlichting, alle ploegen inmiddels op het middentrein. En Ed, hier moeten wij ergens ook die duiven kunnen ontdekken. Maar ik kan ze nog niet ontdekken. Jij? Nee, die moeten nog gaan binnenkomen. Dan, uh, dat is na het uh, muzikale optreden volgens mij. En uh, die, uh, die duiven zullen dan uh, het, zeg maar op een uh, fiets naar binnen komen Om alvast een klein uh, tipje Wat? van de slider op te richten. De Om een fiets te winnen. Want ja, Engeland is een... Uh, ja, Groot-Brittannië heeft veel zaken voortgebracht. G waaronder ook de moderne fiets. Uitgevonden door een god met uh, ijzeren wielen en een houten frame, maar daarover dadelijk meer. Overigens over het tikje van de sluier gesproken op het uh, midden van het uh, terrein, dus de midden van de atleten, dan zien we nu een uh, stukje tentzeil omhoog uh, staan. Dus het zou best eens kunnen dat daaruit, net als daar straks die schoorstenen tijdens de industriële revolutie die naar boven kwamen, dat daar misschien straks een vakkol-element, uh, uh, de schoteldrager, uit, uh, naar boven zal uh, komen. We weten het niet, maar dat zou het kunnen zijn. En daar zien we de ja. duiven binnenkomen. En uh, ja, ik zei het al, de moderne fiets is een uitvinding van een schot. En uh, het zijn uh, hier uh, uh, bereden door uh, 75 uh, uh, fietsers. zijn het duiven die zij met zich meedragen. En uh, die een verplicht onderdeel zijn van die voorgeschreven regelingen rondom de openingsceremonie. Maar zoals gezegd ze in 88 gingen ze in grote aantallen duiven in vlam op. Dat zal nu niet gebeuren. En uh, Tom, jij ziet het nu voor het eerst. Ik heb het bij de generale gezien, ja, het is... dat ziet er toch heel vredig uit. Het ziet er prachtig uit, want het is ook heel bijzonder hoe ze zich voortbewegen. Terwijl dat op een hele normale manier is, maar door belichting en die vleugels. Overigens ook muziek weer van onze Beatles vrienden op de achtergrond Come Together. Ook niet helemaal toevallig, maar door de schitterende verlichting heeft het werkelijk een ja, prachtig gezicht hoe die ...duiven zich hier door dit stadion uh, bewegen. En dat is de opmaat naar dan toch het echte officiële uh, gedeelte, uh, wat wij tegemoet gaan. Ja, dat uh, zal dan zijn met de speeches van Sebastian Coe. En Jacques Rogge, dan het hijsen van de Olympische vlag. En we kregen net een lijstje uitgereikt, want ook dat wordt altijd tot het, het laatste moment gehouden. Daar zien we toch een aantal bijzondere namen opstaan die we straks gaan onthullen als het allemaal klopt. En om er alvast eentje te noemen, Daniel Bargenboim. Nou, dat uh, is een man die je misschien niet verwacht als uh, groot muzikus en uh, een dirigent. Maar hij brengt een aantal landen muzikaal samen... Uh, ...waaronder uh, Israël. En uh, dat is misschien die eenheid die gebracht wordt... ...en dat, dat ook weer symboliseert die eenheid hier natuurlijk van al die landen. Want er zijn hier meer landen vertegenwoordigd dan bij de Verenigde Naties... ...zei Jacques Rogge in een interview eerder uh, deze week. En uh, overigens, uh, de duiven die kunnen niet alleen uh, naar, uh, naar links uh, vliegen... ...maar uh, ook naar rechts. En dat gaat dan keurig met die fietsers. Die doen dat met vaardige hand. Maar hoe ze zich in beweging zetten. Het is een vraag. Het lijkt een beetje Pegasusachtig. Maar het zal ongetwijfeld weer ingenieus zijn. Want er zijn. Tienduizenden uren gaan zitten in de kostuums en in de technische attributen. En dat is allemaal, hebben de Britten gezegd, met heel veel trots gebeurd. Maar één gaat er dus echt de lucht in. Hij draait aan kabels, maar dat is niet te zien. Zo goed is dat allemaal uitgelicht. En uh, daar zie je alsof het uh, werkelijk een zweefmoment is. Net als een vliegtuig gaat daar zo'n uh, Pegasus uh, hoog, heel erg hoog. Ik denk al zo'n 30 meter nu naar... Uh, de nock van het stadion, een prachtig gezicht. Gaat het stadion zo'n beetje uitvliegen en ook de lichtshow in het stadion blijft ongelooflijk mooi. Terwijl de Arctic Monkeys, uh, het Beatle-nummer, come together met elkaar uh, tegen brachten. En de duif nu het uh, stadion uitvliegt en de andere duiven inmiddels het stadion uh, nu gaan verlaten. Met de ploegen inmiddels geheel in het donker op het middentrein. En nu komen wij aan het uh, officiële deel. Sebastian Coe is een uh, voormalig atleet en politicus en als uh, middenafstandsloper behaalde hij vier Olympische medailles, behandelde het goud op de 1500 meter tijdens de Spelen van 1980 en 1984. En hij was goed voor acht outdoor en drie indoor wereldrecords. En hij was uh, parlementslid voor de Conservatieve Partij in de periode 92-97. Tegenwoordig wordt hij formeel zelfs Lord Coe genoemd. En uh, maar Tom. Ja, ik heb hem ooit nog ingehaald in 1984. was al een hele beroemde atleet. Wat nu bij zijn Bolt gebeurde, gingen wij naast hem lopen op de atletiekbaan atletiekbanen. Maar we gaan nu naar hem luisteren, dat is veel belangrijker. Your majesty, Sebastian your Tuchel. majesties, your royal highnesses, president Rog, distinguished guests, ladies and gentlemen. To everyone in this stadium attending our opening ceremony. To every athlete waiting, ready, prepared to take part in these games to everyone in every city and village in the world watching as we begin, welcome to London welcome welcome to the 2012 Olympic Games welcome from every one of us I have never been so proud to be British and to be a part of the Olympic movement as I am on this day at this moment. The Olympics brings together the people of the world in harmony and friendship and peace to celebrate what is best about mankind. All my life I have loved sport. You have to love sport to compete at it. There is a truth to sport, a purity, a drama, an intensity, a spirit that makes it irresistible to take part in and irresistible to watch. London 2012 seeks to capture all of this. London 2012 will inspire a generation. In every Olympic sport, there is all that matters in life. Humans stretch to the limit of their abilities. Inspired by what they can achieve, driven by their talent to work harder than they can believe possible, living for the moment but making an indelible mark upon history. To the athletes gathered here on the eve of this great endeavour, I say that to you is given something precious and irreplaceable, to run faster, to jump higher, to be stronger. To my fellow countrymen, I say thank you. Thank you for making all this possible. In the next two weeks, we will show all that has made London one of the greatest cities in the world. The only city to have welcomed the Games three times. Each time we have done it, the world faced turbulence and trouble. And each time the games have been a triumph. Our history as a thriving commercial centre, as a place where the people of all nations have for centuries come to meet, as a city which never stands still. This history has prepared us for today, for us too, for every Briton, just as the competitors, this is our time. And one day we will tell our children and our grandchildren that when our time came we did it right. Let us determine, all of us, all over the world, that London 2012 will see the very best of us. It, it now gives me great pleasure to introduce the President of the International Olympic Committee, Dr Jacques Rogge voorzitter van het het comité die heel veel bijval kregen tussendoor van de publiek. En misschien mag ik een enkel zinnetje eruit halen. Je moet van sport houden om het te kunnen beoefenen. Your majesties, Your majesties, Majesty. Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen. In just a few moments, the Olympic Games will officially return to London for the third time setting an unmatched record for hosting the Games that spans more than a century. Thank you, thank you, London, for welcoming the world to this diverse, vibrant cosmopolitan city yet again. It has taken a lot of hard work by many people to get us to this point. I want to thank the entire team at the London Organising Committee, superbly led by Lord Coe, for their excellent and hard work. I also want to thank all the public authorities who have helped ensure that these games will leave a lasting positive legacy long after the closing ceremony. And of course we are all grateful to the thousands of dedicated volunteers who are being so generous generous with their time their energy and their welcoming smiles for the first time in Olympic history all the participating teams will have had female athletes and this is a major boost for gender equality In a sense, the Olympic Games are coming home tonight. This great, sports-loving country is widely recognized as the birthplace of modern sport. It was here that the concepts of sportsmanship and fair play were first codified into clear rules and regulations. It was here that sport was included as an educational tool in the school curriculum. The British, appro the British approach to sport had a profound influence on Pierre de Coubertin, our founder as he developed the framework for the modern Olympic movement at the close of the 19th century. The values that inspired the Coubertin will come to life over the next 17 days as the world's best athletes compete in a spirit of friendship, respect and fair play. I I congratulate all of the athletes who have earned a place at these games. And to the athletes, I offer this thought. Your talent, your dedication and commitment brought you here. Now you have a chance to become true Olympians. That honor is determined not by whether you win, but by how you compete. Character counts far more than medals. Reject doping. Respect your opponents. Remember that you are all role models. If you do that, you will inspire a generation. These Jeux are porteurs of much Hope Espoir, Espoir d'entente et de paix entre les 204 comités nationaux olympiques. Espoir de voir les jeunes générations s'inspirer des valeurs du sport. Espoir que ces Jeux puissent contribuer au développement durable. Chers athlètes, faites-nous rêver. Dear athletes, make us dream. I now have the honor to ask Her Majesty the Queen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 ...nu zichtbaar in het stadion en in een zee van licht werkelijk na de woorden van de koningin. Misschien nog even teruggrijpen op de woorden van Sebastian Koe. Je moet van sport houden om het te kunnen beoefenen. Wat nog opviel, de trouw aan sport, aan puurheid, aan drama, aan intensiteit... ...dat maakt sport onweerstaanbaar om te beoefenen en om naar te kijken. En dan misschien nog even een uh, opmerkelijk feit... ...want uh, in zijn toespraak deed Jacques Rogge de spelen van... Uh, de Combertin, de initiatiefnemer van de Spelen, eigenlijk verbinden met Groot-Brittannië. Want in McWenlock kreeg Pierre de Combertin zijn idee om de Spelen nieuw leven in te blazen. Want daar werden sinds 1850 jaarlijk sportwedstrijden gehouden voor mijnwerkers en anderen werkzaam in de industrie. En dat zien we nu met uh, acht... Bijzondere personen zien we daar de grote Olympische vlag het stadion binnenkomen. En die zal zo dadelijk worden gehesen aan de tweede mast die hier in het stadion is. Waaraan al vanaf het begin van de avond de eerste mast de Britse vlag is uh, aangebracht. En acht bijzondere personen. Uh, Gabriel Selassie zag ik erbij. Ban Ki-moon zag ik erbij. Banki de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De organisatie die natuurlijk poogt om volkeren in vreedzaamheid bijeen te brengen. En al die andere waarden waar de Olympische beweging voor staat... waar de Olympische beweging gedurende die Olympiades naar streeft... en dat tot een ja, culminatie komt tijdens die Spelen de komende 16 dagen... Daar is ook de beroemde Daniel Baarmborm door jou al aangekondigd. Hè? Daniel Baarmborm, ja, ja, want die brengt ook volkeren tezamen... namelijk de Arabische en Israëlische muziekwereld. Vandaar dat hij is verkozen. Ja. Marina Silva... Deze acht mensen dragen de Olympische vlag en die gaat naast de Britse vlag gehezen worden. Terwijl in de, met de verlichting hier voortdurend, voortdurend in een nu toch wel heel stil en waardig stadion de ringen getoond worden. Een fantastische wijze zijn in het hele stadion steeds die ringen waarneembaar. En ze gaan nu de vlag aan, terwijl alle andere vlaggen daar inmiddels ook geplant zijn. Het, de 204 vlaggen. En de neutrale vlag voor het... De... Atleten die onder die neutrale vlag als stateloze zijn gekomen. En daar een bijzondere man. Ja. Mohamed Ali, hij was al aangekondigd, ondersteund, is hij ook erbij om als achtste man mee te helpen aan de vlag. Grote Amerikaanse bokser, de greatest heavyweight champion. En hij wordt nu ook speciaal toegejuicht en aangekondigd. Bij de spelen van Los Angeles, sorry, van Atlanta was hier bij in persoon. En uh, geweldig dat zo'n sportman, dat die hier aanwezig is. Overigens zal zo dadelijk ook een bokser bij de eetaflegging uh, het jurylid bij het boksen aanwezig zijn. Dus die sport wordt uh, goed vertegenwoordigd in deze ceremonie. De, vlaggen, de vlag wordt nu door de dragers overgedragen aan de militairen van de diverse krijgsmachtdelen. En die zullen op de door hen ge normaal gevolgde, protocolaire wijze, zullen zij ook de vlag gaan hijsen. Iedereen gaat weer staan terwijl de Olympische hymne wordt gespeeld. De vlag wappert nu stoer naast de Britse vlag. Dat betekent dat wij naar de eetaflegging gaan. En voor het eerst in de historie Ed, wordt die dus driemaal afgelegd, hè, die eet. Voor het eerst bij de zomerspelen. En uh, allereerst zal dat het uh, geval zijn, terwijl er nu toch weer even wordt teruggegrepen. Uh, niet uh, op de beelden uit de ruimte die ons beloofd waren aan die ballonnen... Daar de statusfeer, maar wel beelden van de Olympische fakkel. En daar gaat het om. Die uh, wordt nu weer over de Theems in een snelboot. En hij is omhuld door een uh, perspexbescherming. Wordt die vlam uh, hier in de richting van het stadion gebracht. We zijn benieuwd hoe dat uh, vervolg zal krijgen. Waar dat schip zal aanlanden. En uh, wie dan de dragers zullen zijn van uh, die Olympische fakkel. Er uh, staat er al iemand uh, klaar. En uh, ik uh, meen dat het... Uh, de roei, Bolleboos is Redgrave, die, die, Redgrave daar, Grave, ja. Ja, die daar klaar staat om uh, de aangelande fakkel in, de vaks, vakkel in de vaks te nemen. En uh, hij doet zijn eigen fakkel ermee uh, aansteken. De fakkel die uh, 8000. Uh, Driekanter is een 8000 perforaties heeft. Namelijk de 8000 lopers symboliseren. Waarvan Redgrave of de laatste is of een van de laatsten op weg van oorspronkelijk Griekenland... hier naar het Olympische Stadion in Londen. En buiten op de aanlandingsplaats, buiten het stadion, wordt er nu ook vuurwerk ontstoken. Steve en dan uh, Steve Redgrave, het wordt ook bevestigd, dames en heren, door de speaker daar. Die uh, gaat nu uh, als een uh, ware atleet. Gaat hij nu uh, een. Uh, de het af, de trappen op. En dat gaat in een, een mooi tempo. In de verte ziet hij het uh, Olympisch Stadion in een, een prachtig licht. En uh, ook de, de route die hij loopt, daar, heeft, uh, daar mag niemand staan. Het is uniek dat hij hier zo in zijn eentje naar het stadion gaat. Echt, uh, en Dan komt hij straks binnen in die geweldige herkse ketel... met 80.000 veelal Britten, maar ook al die andere sporters van die 204... Ploegen ploegen, NOC's die hier vertegenwoordigd zijn. En dan gaan we nu uh, zien we dat uh, een uh, verhoging uh, uit het uh, midden omhoog wordt gebracht. Een platform met daarop uh, drie, uh, als gezegd, officials die de eet af gaan leggen. Allereerst is het uh, Sarah Stevenson, de atleten. Die... Taekwondo-atleten, het is wel heel bijzonder. We hebben taekwondo, boksen en kano-varen. Dat zijn drie bijzondere sporten. En Sarah Stevenson gaat het namens de atleten doen. Hè? Voor de eerste was dat overigens in 1920 in Antwerpen. En misschien dat we onder haar woorden toch mee kunnen vertalen. Uit naam van alle deelnemers beloof ik dat wij zullen deelnemen aan deze Olympische Spelen... onder het nakomen van de regels die eraan verbonden zijn. Daarbij onszelf volledig toewijden aan een sport zonder gebruik van doping en zonder drugs. In de ware geest van sportiviteit, voor de glorie van de sport en de eer van onze teams. Dat was Sarah Stevenson en als tweede zal komen Mike Bassi. En hij is een uh, outstanding box-official, zoals hij hier omschreven wordt. En hij zal namens de officials de eet afleggen. En de Olympische eet door een jurylid gebeurt sinds 1972. De Spelen van München die zo overschaduwd werden. Uit naam van alle juryleden en officials beloof ik dat wij tijdens deze Olympische Spelen... ...volkomen onpartijdig zullen handelen onder het nakomen van de regels die eraan verbonden zijn. En de ware geest van sportiviteit. Tijd. En tenslotte dan Eric Farrell. Hij wordt al aangekondigd, de primeur. Ed, ooit bij de Jeugd-Olympische Spelen al gedaan, maar nog nooit bij de Olympische Zomerspelen. Ook een coach die de eet gaat afleggen. Sinds 1969 zit hij al in het kano varen. En het is de langste tekst van de drie. En hij gaat er nu aan beginnen. Namens alle coaches en anderen die de deelnemers professioneel omgeven beloof ik dat wij ons zullen verplichten zeker te stellen dat de geest van sportiviteit en eerlijk spel volledig worden nagestreefd en gehandhaafd in lijn met de fundamentele principes van het olympisme. Dat is de derde eet dus die is afgelegd. Dat is een prachtige traditie. En nu komt het grote moment, want we weten het, dat Steve Redgrave deze kant op aan het komen is met de fakkel. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet of hij de laatste drager is of hoe het nu verder zal gaan. Dit is de grote verrassing die heel lang voor iedereen geheim gehouden is. Het is donker aan het worden in het stadion, het is stil aan het worden in het stadion. En zoals we gewend zijn, gaan uh, alle aankondigingen in de twee officiële talen van het uh, IOC: het Frans en het uh, Engels. Bij de Spelen van uh, Barcelona kwam daar uh, natuurlijk het Spaans bij. Maar ook een vierde taal, een unicum toen. Alles werd toen, inclusief alles wat door de pers ja. werd verspreid, ja. in het Catalaans, Catalaans ook nog eens ja. een keer ja. uitgebracht. Maar hier zitten we klassiek op de twee talen: het Frans van de Coubertin en het Engels, als uh, zijn er nog steeds de wereldtaals. Wij kijken spanning, want wij zien het nog niet. De... Maar de flam, ja. En in het midden, ja, ik gaf het al aan, dat moet toch in het midden van de, de ovaal zijn. Daar zien we nu een uh, zeil worden weggenomen in een uh, punt. En uh, dat zou toch betekenen, terwijl daar Steve uh, Redgrave binnenkomt in het stadion. Hij is er nu binnen. na een hele lange tocht die ook uh, heel veel uh, sponsorgelden heeft uh, opgeleverd. Fantastisch initiatief die lange tocht over heel Engeland, heel Groot-Brittannië moet ik zeggen, en Noord-Ierland. En ook de eilanden, de Britse kanaaleilanden, zijn bezocht door de vlam. Zien we daar deze stoere icoon uit de roeiewereld zien we hier de fakkel tonen. Hij doet het met bravoure niet zichzelf. In de belangstelling stellend. Maar duidelijk, dat zo kunnen de Engelsen dat zo goed, geeft hij die uh, fakkel uh, over met trots aan een uh, aantal jonge lopers. We zien een aantal jonge lopers nu met uh, de vlam lopen en met een, uh, eentje uiteraard die hem draagt. Maar het is een equipe van uh, een zestal uh, lopers. En die hebben van Steve Redgrave de fakkel in ontvangst genomen. En zij lopen nu met die fakkel. Voor mij niet zichtbaar, hè. Op dit moment waar zij met die fakkel gebleven zijn. Dat klinkt raar, maar wij kunnen het in dit stadion op dit moment niet zien. Op het televisiebeeld zien we het wel. Maar ze zijn omzoomd door al die sporters. En daardoor enigszins aan ons uh, zicht ontrokken. Ja, er zijn zoveel bewegende lichtjes, ook uh, weer ja, computers. Daar, zien we ze weer, ja. daar, ja, daar zijn ze. Uitgekomen. Inderdaad, ja, okay. ze gaat nu de richting van de heuvel. Daar zien we nu de vlag heel de, sorry, de vlam heel duidelijk. Ja. Zien we hem daar. En uh, gaat nu denk ik helemaal rond. Om uh, iedereen hier ook te laten genieten van die laatste tocht van de fakkel. Die dan uh, vervolgens uiteindelijk de.. De schotel, de Colvin, zoals het zo mooi genoemd wordt, zal uh, daar het gas van zal laten ontsteken. En dat zal dan hier de komende 16 dagen tijdens die 30ste Spelen zullen uh, die, die vlam te zien zijn. In het Olympisch Stadion en misschien nog wel daarbuiten, maar dan moet hij wel heel hoog gaan, die stelaar. Een belangrijk symbool van jonge mensen, wat we hier zien. Jonge lopers, jonge muziekmakers op dit moment, jonge vrijwilligers die we zien. Het is een en al jeugd wat op dit moment gesymboliseerd wordt. Ja, ook weer het motto van de Spelen, inspire, inspire a generation. Inspireer een generatie. Dat zie je overal in de stad Iets en ook hier rond het stadion. Zie je die teksten. dat staat ook verweven in de teksten van Sebastian Co. En voorzitter van het IOC, Jacques Rogge. We zijn nu bijna helemaal rond geweest. met hebben Reynolds in Davies, De grote vraag is natuurlijk wat zijn nu weer met de vlam gaan doen. Lynn Davis, coureuse, heeft nu de vak overgenomen. De verspreekster. Captain Desiree Henry is by Daily Thompson. Daily Thompson, de decathlon. Atleten. en meneer. We krijgen nog een zevende van de En als ik het goed zie, allemaal genomineerd door die beroemde Britse atleten uit hun verleden. Zeven Olympische Britse Heroes. We ze zetten de gastruimtjes open, zodat ze allemaal die vakken kunnen laten ontsteken. Zeven Olympische legendes uit de Britse historie hebben zeven jonge atleten als het ware voorgedragen. Heel, heel mooi mogen hebben. Letterlijk inspire a generation. een generatie. Die zeven generaties zijn Kelly Holmes, Dame Mary Peters, Shirley Robertson, Daley Thompson, Sir Steve Redgrave... Lynn Davies en Duncan Goodrill. Dat zijn de zeven die deze men, jonge mensen hebben voorgedragen. Het lijkt alsof er nu in het midden van de uh, ovaal van het middenterrein een soort opening is gemaakt. Waardoor ze inderdaad een, een, een haag van uh, 500 uh, vrijwilligers heeft nu een pad gemaakt over het midden van uh, het binnenterrein. En uh, ze gaan nu in die ferme tred, gaan ze met de bakkels naar, uh, zouden ze daar, ja, ze gaan nu naar het ja, midden. Al daar zien we inmiddels... op de grond inderdaad ja. die koperen schalen staan. Het is toch een bijzonder moment hè, dat zeven jonge mensen nu de Olympische vlam uh, met elkaar gaan ontsteken. Weliswaar voorgedragen door die LN, uh, door die... Grote uh, legendes uit het Britse verleden. En inderdaad, Inspire the Next Generation komt hier op een prachtige wijze tot uiting. En ze brengen hem naar beneden. En dan gaat via een waarschijnlijk weer ingenieurs systeem. Ja, want die schotels. Die zijn worden er toch nu allemaal neergelegd. Ja, en die worden nu aangestoken. En zo te zien zijn die weer verbonden. Die, die steken elkaar aan die schotels. Die zijn ja. verbonden aan een soort rat, een soort, soort molenwiek. En naar binnen toe gaat er dan steeds weer een... Uh, volgende ja, laag, als volgende laag, een Al die koperen schotels die de landen hebben meegenomen. Precies, die 205. En als een soort spiraal die naar binnen gaat, gaat nu langzaam... zal steeds iedere schotel worden ontstoken. En als laatste dan de reuze schotel... die van de permanente Olympische vlam voor de komende 16 dagen... Ik denk dus dat, die dat de dan de... gaat opstijgen, het, want de Olympische vlam moet toch op hoogte zeg maar, gebracht worden. Ja, anders hebben ook de atleten zijn. die gaan sporten op het middenterrein er last op van. Het, op het middenterrein. Het is wel een heel imposant gezicht, met name vanuit een luchtshot, maar ook hier vanuit het stadion dat is het schitterend. Het stadion in het donker gehuld nu helemaal. En uh, de vlam gaat nu opstijgen. Ja, ja. en al die schotels gaan die gaan, gaan, gaan via een constructie omhoog. Ja. Kijk, eens als een soort, soort boom. Met takken eraan, met aan de uiteinden, dan die schotels die uh, de vlam vormen. En die komen nu helemaal tezamen. Dit is fantastisch. Ja. Dat die 205 schotels via dat buizensysteem... als het ware samen worden. Samen gesmeed worden, moet ik zeggen. Net als het smeden ja. uit het begin van deze show, drieënhalf uur geleden. Toen hadden we daar ook het smeden van de ringen. Nu wordt er als het ware een mooi grote bloem, een zonnebloem als het ware, gesmeed hier. En er wordt extra gas bijgevoegd. Je kan het zelfs horen, je kunt het voelen hier op de tribune Tom. Het Olympisch vuur is gaan branden. Te midden, precies op de plek waar die 204 landen zich verzameld hebben. En die 204 schotels bogen naar elkaar toe. En zijn nu samen tot een soort machtig vuur. Tot een soort bloem. En ook het vuurwerk begint nu hier en daar om ons heen rond te spatten. We werken nu al op naar nou, branden we komen wij laatste man richting het slot van deze ceremonie. Waar alle potentiële plichtplegingen zijn nu voldaan zijn. Waar wij natuurlijk nog wel Sir Paul McCartney te goed hebben met het prachtige nummer het slot van deze openingsceremonie van de Olympische Spelen zal verzorgen. Een groot vuurwerk nu, overal om ons heen. En prachtige beelden uit de historie van de Olympische Spelen. En ook in de, op alle faciliteiten, alle andere accommodaties op het Olympic Park, Daar wordt nu vuurwerk ontstoken. En elders in de stad, al op de grote schermen. Die mooie momenten van de Britse atleten tijdens vorige Olympische Spelen worden getomen. En de icoon? Tom zei al: Paul McCarthy. hij was er ook bij het concert voor het Leem van koning Elisabeth. Hij zal nu het uh, slotstuk muzikaal vormen van deze zeer bijzondere avond. Het is een uh, immens vuurwerk, zoals u ook wel uh, inmiddels wilt horen op de radio. Je kunt u zich wel iets bij voorstellen. Het is uitwerkelijk alle kanten van het stadion uh, komt het vuurwerk. De vlam brandt nu volop. Het publiek applaudisseert nog een keer uh, enorm. De atleten staan nog steeds op het middentrein en wij zien nu uh, op de televisiebeelden dat niemand minder dan een van de grootste mensen uit uh, de Britse popmuziek. Daar is hij, Sir Paul McCartney. Ladies and gentlemen, Paul McCartney! Die begint aan Hey Jude, onze gasten, um, die ging even buiten kijken. Mark Huizinga, het vuurwerk. Ja, het was een, uh, een stormloop buiten. Iedereen rende van, uh, van, van binnen, alle gasten hier in het, in het Holland House, uh, die weten, oh nu is het vuurwerk. En we ja, we kunnen... zitten op een heuvel, he, dus ja, we de kunnen de hele het stad heel stad zien mooi liggen. zien hier vandaan. Ja. Dus er was een stormloop naar de terras eh, om, eh, om daar nog het vuurwerk te zien. Het was mooi te zien. Ja. En uiteindelijk, die fakkel, eh, ja, het, werd een, het werd een gigantisch vuur in het midden, eh, maar aangestoken eigenlijk door kinderen. Ja, Inspire Regeneration, het zei het al, dat is de slogan van deze Olympische Spelen. De belofte die Sebco. Ook in 2005 maakt in Singapore, toen Londen die speler kreeg toegewezen. Want dat is het doel. Hè. We moeten jongeren uh, in dit land inspireren. En nou eigenlijk over de hele wereld. En ze ook weer aan het sporten te krijgen. Een van de we, legacy, we, we hebben het woord weer. Uh, dat, dat, die impact moet deze speler toch hebben op dit land en ook in andere landen. Hm. Ja. Goed, dank ja. jullie wel voor jullie komst, uh, voor jullie wijze woorden. Uh, maak er een mooie speler van, zeg ik tegen Mark Huizinga ja, en, en beginnen, jongens. Ja. Van der Horst. Uh, de vlam is aan, dus er kan wat dat betreft niks meer, niks meer fout gaan. Zoals te doen gebruikelijk aan het einde van een uitzending. En dat doen we ook aan het einde van deze hele lange uitzending die om 8 uur begon. Het is nu 11 minuten over half twee. Casaluna gaat niet door, dat mogen duidelijk zijn. Maar ook aan het einde van deze uitzending gaan we nog even de dag op muziek op een rijtje zetten.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 de sprong te wagen naar het Olympisch Stadion toe, zo te zien. Feyenoord-verdediger Ron Vlaar vertrekt alsnog naar Aston Villa. De kans dat ik naar Aston Villa ga is, is niet zo groot meer. Maar Feyenoord raakte vandaag een akkoord met de Engelse club. De transfer is geloof van de baan. Fijn, dat staat met de rug tegen de muur, omdat de bekend is natuurlijk dat Vlaar uh, een gelimiteerde transversum in zijn contract heeft opgenomen. En daar kan Feyenoord helemaal niets aan doen. Is het olympisch gevoel van Engeland op jou overweldigend overgekomen tot nu toe? Wat is de indruk van, van dit, van oudsher zo'n grote sport? Drank, drank. Ik heb alleen maar volle pubs gezien. Ik zie alleen maar mensen met glazen in hun hand staan. Dit worden de grootste zuipspelers ter wereld. Want dat valt me op. Degene die morgen hier de wegwedstrijd wint, yeah. weten we allemaal. We are training today and it's just like. Oh my god, this is een dream team. The dream team. The dream team. Traditie getrouw, Tom, komt daar het eerste land binnen. Ja, het land uh, Griekenland. En dat blijft toch wel een fantastische traditie dat uh, ook bij die moderne Olympische Spelen... de Grieken, waar ter wereld de Spelen ook gehouden worden, zij als eerste het stadion betreden. Ze zien er niet zo heel groot uit als een Maar het oranje is onmiskenbaar te herkennen. Want daar zijn de Netherlands... Het is zo'n zo hyper gevoel dat je krijgt, er is zoveel energie in het stadion, uh, dat vervangen wordt en dat er uitgestraald wordt naar het centrum, dat uh, ja, het is heel erg mooi. Ja, ja. wat die vlam nou uiteindelijk komt te staan, dat ja. is nog even... Uh... Nee, ja, ik kan nog niet in het midden van het... Nee, heet, we, staan we met in het bedrag wel aan het nee, Maar goed, we zijn er klaar voor. We kunnen ik... beginnen. Ja, we kunnen beginnen. Het is dan los in, in Londen. Wij gaan afronden nu de Radio 1 Sportzomer voor vandaag. Ja, eigenlijk voor gisteren. Die zit er nu op. Eh, maar eh, we gaan natuurlijk gewoon door op Radio 1. Zometeen kunt u eh, luisteren naar het hoorspel Het Bureau. Naar de roman van J.J. Voskaal. De Radio 1 Sportzomer die, die gaat eh, over een uurtje of acht alweer verder. Om tien uur zitten hier. Eh, Willemijn. En Felix. En Felix. Tot dan. Goedenavond. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 40, 1974. Goedemorgen. Ook goedemorgen. <coughs> ik zoek eigenlijk een wiggers. We zijn er wel meer van. Deze moet 78 zijn. 78? Ja. Kent u die? Ja, die ken ik wel.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 Die vult altijd vragenlijsten in voor ons bureau. Hm. De belastingconsulent. Juist. Ja, die. Uh... Die ken ik wel. Over het maaien. Ja. Ja. <tie>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 Zeker niet. Nee. Ja, dat verbaast me niks. Nee. Dat kan gebeuren. Ik vind jou wel een aardige jongen. Je hebt ook een, uh, een gewone broek aan. Je kunt ook wel met mij meegaan.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 Nou ja, dat, uh, dat uh, hing er vanaf wat je het beste lag. Mag ik nou eens wat vragen? Natuurlijk. Wie ben jij nou eigenlijk? En wat kom je hier doen? Um. Ik zit op een bureau dat alles verzamelt over vroeger. Hoe de mensen...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 Hey. hey! Kom van dat takaf! Waarschuw niet meer! Wat heb jij gestemd? PSP, natuurlijk. Waarom is dat zo natuurlijk? <lacht> Ik heb VVD gestemd. <lacht> en bent u daar tevreden over? Ja. Waarom? Of dat ze gewonnen hebben!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 Lagere prijzen, hogere lonen. Dat weet ik niet, hoor. Maar als u de binnenstad afsluit voor de auto's... dan kunnen de mensen die daar wonen daar ook niet meer in. Waarom oh, niet? Ik woon ook in de binnenstad en ik kom daar iedere dag zonder auto. <laughs> Omdat u geen auto hebt. Dan moet je dus geen auto hebben. <laughs> nou, ik denk niet dat u dat lukt. Zover krijgt u de mensen nooit. Dat denk ik ook niet. Het doet ook meer om te pesten. Oh,